9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voor de kust van Noorwegen is een cruiseschip in de problemen gekomen. De motoren van het schip met aan boord 1300 mensen zijn uitgevallen. De opvarenden worden met helikopters geëvacueerd. In de buurt is een vrachtschip met 9 opvarenden ook in de problemen geraakt. Het cruiseschip zond vanmiddag een noodsignaal uit... toen het door de Westerstorm op de Noorse kust dreigde te lopen. Later kon een van de motoren weer worden opgestart... en het anker worden uitgegooid... De bepanning probeert de problemen nu snel op te lossen... omdat de evacuatie met helikopters erg lang gaat duren. Schepen die te hulp schoten moesten vanwege de harde wind omkeren. Bij een aanval op een dorp in Centraal Mali zijn tientallen inwoners gedood. De burgemeester spreekt van 115 doden, onder wie ook kinderen en bejaarden. Het dorp waar veel islamitische herders wonen... werd aangevallen door krijgers van een rivaliserende stam met kapmessen en geweren. Het gebied in Mali heeft al lang te lijden van etnisch geweld. In het centrum van Londen zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om een nieuw referendum te eisen over de brexit. Volgens de organisatoren waren er ongeveer een miljoen demonstranten. Of dat klopt is onduidelijk, maar het verzet tegen de brexit groeit. Een online petitie voor het blijven in de EU... is inmiddels meer dan vier miljoen keer ondertekend. Stuk TV is voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot het beste YouTube-kanaal. De drie makers kregen ook de Viet Awards voor de beste muziek... en de beste serie, de online serie Jachtseizoen. Stuk TV is sinds afgelopen najaar in handen van Talpa. De Viet Awards, ook wel gezien als de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie... werden uitgereikt tijdens een show in Avans Live in Amsterdam. Er werden prijzen uitgereikt aan populaire YouTubers in 14 categorieën. Het weer, vanavond in het zuiden bewolkt en kans op wat regen... in het noorden soms opklaringen, vannacht kans op mist en vorst aan de grond. Minima verder iets boven het vriespunt. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. 37 van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Mario Zandvoort zaterdagavond op ZGFM. ...deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show, nieuws, de de partyupdate... ...en het tien boven, beste plaat van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouzo met zijn Global House Vibes... ...en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Ita, met ...het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavas Kelly. En als opening, trouwens, horen we de muziek van Lo Stepa ...met Jorma Live, nieuw muziek op de radio. Onderweg zometeen Galiet. Ellie Golding, maar eerst die Ilias en Barientos met The One.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 Disclosure met Doc. Uh, beetje spaargebleek vandaag. Het Zal wel een beetje door het weer komen, hè, want het is lente. Officieel lente. Nou, vanochtend was ik nog snip voor kou. Ja, ik heb er wel vaker last van. Zo bijzonder is dat niet, hè. CfM Zandvoort, ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Gregor Salto verzorgde afgelopen donderdag de muzikaal omlijsting van de Plastic Monster Rave. Een actie van Greenpeace om grote bedrijven alert te maken op plastic productie. De De De De De DJ, die eigenlijk Gregor van De Vertelt in gesprek met uh, nu dat hij duurzaamheid belangrijk vindt. Ik roep al een tijdje: hé, hey, we moeten wel op de wereld letten. Hij zet zich daarom regelmatig in bij maatschappelijke acties. Zoals uh, de Climate Mars. En is ambassadeur van, de wereld, uh, van het Wereld Natuurfonds. En op 21 maart. heeft Greenpeace een monster van wegwerpplestenkraan geboden aan Unilever en Salto. Bekend van de hitcamp Stap Play. Dat is tijdens die actie. Uh, is tijdens die actie gedraaid. Want. Uh, ja, 21 maart was het, hè. En uh, Reo Salto, die ruim 25 jaar in het vak zit... En reist als dj de hele wereld over... en ziet uh, goed hoe verschillende verschillen op het gebied zijn van milieu... in drie uh, verschillende landen waar hij overal komt. Ik heb ooit op een festival gedraaid in Japan... En als je daar klaar bent met draaien en de mensen lopen van het terrein af... is het helemaal schoon. Niemand die ook maar een blikje op de grond had gegooid... hier is de mentaliteit van niemand zal mijn shit wel opruimen. Want dat klopt gewoon niet. En ja, er is wat voor te zeggen. Ik heb het vaker gehoord op, uh, op uh, evenementjes in, uh, in Japan... en uh, nou helemaal in, uh, in Azië is dat uh, al heel anders daar gaan ze allemaal voor het podium zitten met een, uh, met een handdoekje of een kleedje. beetje een picknick-idee, en op het moment dat de artiest of de dj klaar is... ruimen ze een, een, een, een kleedje op en ze lopen gewoon rustig naar de uitgang. Geen gezeur, geen gezeik, Want die mensen drinken ook bijna niet. Dus misschien liggen het daar op, maar daar tegenover. Ik weet niet of je wel eens op Zwarte Cross bent geweest. Nou, de grootste tering die er is, is op Zwarte Cross. Nou ja, mystery ook natuurlijk, en uh, al die andere feesten. Maar uh, Mayana Mayana is altijd vooraf aan uh, Zwarte Cross. Dat is een beetje een familiefeestje. Uh, de voorloper op, uh, op Zwarte Cross, alleen nog een stuk rustiger. Allemaal relaxed, lekker chillen. Nou, ik kan je vertellen, ook daar ligt geen blikje... of wat dan ook uh, op de grond, want ook daar houden ze het netjes. En dan een paar weken later diezelfde mensen op Zwarte Cross... ze drinken een biertje leeg en uh, dat bekertje wordt gewoon door de lucht gezeild... En, uh, Lekker belangrijk is vast wel iemand die het opruipt. Zie je, we hebben antwoord. Ik loop weer veld te veld. Het is weer tijd voor muziek hier in de Nightwalk. op zie je, hebben z'n antwoord. Zometeen, Frak en uh, Boy Matthews. Maar eerst die Gary Chaos met Rock This. Rock this club. Damme's on my necklace. Party all night. I ain't trying to see the exit. When me so drunk out of my brain. Well up in the brain, I'm out of your brains. Rock this club. Damme's on my necklace. Party all night. I ain't trying to see the exit. When me so drunk out of my brain. Well up in the brain. Outta y'all way. I see the exit, Remy ain't so drunk out of my brain Roll up in the range, I'm out of y'all range Rock this club, rock this club Oh, my God, baby, gonna go out tonight, Grande. En daarvoor horen we Frack, samen met Boy Matthews, met Slow. Het is even tijd door de party op tijd, wat voor leuke feesten. En we gaan op deze zaterdag 23 maart 2019, het eerste weekend van de lente. Dan zal het, beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Wekelijks een feestje Brainwash met onze eigen zandvoorts en Raymundo. Het begint om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend voor meer informatie. Check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zon dus En vanavond heeft hij meegenomen Tom Bolt en Sexy Mr. S. En uh, F1RM en Miss Bundy is aanwezig. Dus dat wordt weer een heel gezellige avond. Brainwash, Escape Amsterdam. Dan zullen we verder lopen komen bij Club Air. Let straight out of Damasco. Two year. Begint ook om 11 uur. Nu tot de 5 vijf uur in de ochtend in Club Air. Voor meer informatie check de website uh, air.nl. Met onder andere Justin's Real Life, Mystery Guest Life. Washington Breakfast Invictum, Darren Dindra. Chen uh, Patchwork, Dynamo, Suya, Geo Divine, Dive en, uh, en Ofelmi. Dat is allemaal uh, vanavond in Club Air. Straight out of Damsco. Two Year. En uh, nog een werkelijk Is natuurlijk in de Melkweg in, uh, in Amsterdam. Dat is um, Encore. Vanavond Made Into You. Begin de roltocht van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Voor meer informatie check encoreamsterdam.nl. Met onder andere een heleboel DJs, maar wie het zijn, dat ga je daar allemaal meemaken. Ik mag het niet verklappen, dus uh, ja, je moet het gewoon allemaal meemaken. Vanavond dus in uh, Amsterdam in de Melkweg, uh, encore made into you. En dan hebben we nog een feest? Dichter bij huis. Dat is in Haarlem. Dat is in de stalker natuurlijk. Het is Catch You on the Flip Side. begint om 11 uur. Het duurt ook tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl Met beneden Bad Crew DJ Team JP en PCM Wazari Sound System Love Supreme en Back to Back Sound System En boven in de stalker is het F-35 Mafia en Dirty Hoofd en Friends. Dat is allemaal vanavond in de Stalker. Catch you on the flip side. En tot zover ook een korte party update. We gaan door met muziek. Want daarvoor zie ik natuurlijk geen Radio gekluisterd. Tim Baransko en Clyde P. met Another. Deep House, Deep House DJs and more. Nightwalks Main Stage, hosted by Mario Zenforts. ZFM, ZFM, CFM, Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duin en het centrum van Zandvoort. Je hoorde juist muziek van Junior Sanchez met The Final Story. En dit keer weer in de Brokeners remix. En daarvoor horen we Malu Chaku met de Be With You, de Kevin McKay remix. Het is even tijd voor de tien bovenbeste plaatsen van de Welke plaatsen zijn erg populair. En ga je zeker horen als je gaat stappen her en der in uh, Haarlem, Amsterdam, Zandvoort of waar dan ook. Deze week op 10, Dilby hebben we straks gehoord hè, met Rio Grande. Op 9, deze week uh, Phil Fodner met Take Me. Op 8, Pete Thang en Emmanuel Sate met Time for Love. En op 7, de plaat die je zojuist horen. Tim Barresco en Clyde P. In de Mercer remix van Another. Op 6, Fabo Slim in de Purple Disco Extended uh, remix. Praise you, ex nummer 1 plaatje. Op 5, Zwaar gezakt. Stond nog op twee, volgens mij vorige week. Hè. Kings of Tomorrow en Julia McKnight met. Uh, Finally, the Dario Diattis Extended Remix. En op vier. Brokeraars met Feeling Good. Op drie. Alicia's en Marientos hoor je ook. Uh, begin van dit uur met The One. Op twee deze week, Lo Step A, daar openen vanavond mee. Your My Life. En deze week op één. Nog steeds op één. Childish Cambino. Met This is America. de Todd Terry, Louis Vega en Kenny Dope... Remix, nou, die heb je al zo vaak gehoord. Dus uh, die gaan we gewoon lekker niet draaien. Waarschijnlijk komt die straks wel bij de DJ voor, uh, in de mix van DJ Mouse op. En anders misschien wel bij DJ Cavus Kelly. Maar we gaan door met Alexander Crew Met Our Love. Mario Zandvoort. Mijn Mario Zandvoort. Jam high. nieuws in Carla Monroe met Deeper doet het goed commercieel in de hitlijsten. En daarvoor muziek van Clooney met Be Good To Me. En dat nummer is uh, al heel oud in. Jaren tachtig uh, gemaakt en nu opnieuw uh, uh, geremixed door uh, Clooney. En ik moet zeggen, ja, tech house op een rustige basis. Dus uh, gaat zeker goed komen. Zie CFM Zandvoort, het eerste uur zit er alweer op. Ja, zo meteen is het tijd voor het nieuws en weer vanuit Hilversum... Dan zijn we nog twee uur lang bij, met zometeen als aftrap uh, meteen op 10 uur. DJ Mausel met zijn Global Housewives en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...